De pogingen om DSB te redden zijn op niets uitgelopen. Er zijn geen mogelijkheden meer, zo heeft bestuursvoorzitter Dirk Scheringa gezegd. Het hele weekend is er onderhandeld over mogelijke scenario's om zijn bank te laten voortbestaan. Normaal duurt een wedstrijd 90 minuten, maar we hebben nu wel drie of vier wedstrijden gehad, al dus Scheringa. En maakte de rechters een compliment voor de kansen die hij heeft gehad om zijn bank te redden. Een laatste plan waarbij mensen met deposito's hun claim zouden omzetten in aandelen stranden... omdat minister Bos geen geld beschikbaar wilde stellen. DSB had 100 miljoen nodig van het ministerie van Financiën. Het staat vast dat de op drift geraakte heliumballon in Colorado een publiciteitsstunt was... Een Amerikaans echtpaar deed de politie geloven dat hun zesjarig zoontje in het mandje zat van een losgebroken, zelfgemaakte luchtballon. Dat leidde tot onnodige paniek, omdat het jongetje zich thuis had verstopt. Volgens een sheriff hebben de ouders de hele zaak in scène gezet om zo een contract voor een eigen reality show in de wacht te slepen. Een man en vrouw zijn nog niet gearresteerd. Volgens de advocaat van het echtpaar zijn de twee bereid om zichzelf aan te geven. Het is nog niet bekend wat hun ten laste wordt gelegd. Op het Caribisch eiland Puerto Rico zijn bij een schietpartij in een bar acht doden gevallen, raakten twintig mensen gewond. Twee mannen kwamen schietend de bar binnen, waarna anderen terugschoten. De politie gaat ervan uit dat de schietpartij te maken heeft met de handel in drugs. Puerto Rico geldt als een belangrijke doorvoerhaven voor verdovende middelen. Het eiland is in staatkundig opzicht verbonden met de Verenigde Staten. Puerto Ricanen hebben geen visum nodig voor de Verenigde Staten. En goederen voor de Amerikaanse markt hoeven niet door de douane, waardoor het aantrekkelijk is voor drugsmokkelaars. Het weer, vannacht bewolkt en soms ook wat regen. De komende dag bewolking, maar droog. Later vanuit het zuiden zon, het wordt een graad of 12. Dit was... Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Doe mee op stivorop.nl Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM Oh, What's up, him?